De vorige keer heb ik gepreekt over uh, wat Yeshua zegt over de Torah en over de wet. En we kwamen tot de conclusie dat dus de Torah en de wet constant uh, gebruikt wordt door Yeshua. Hij verwijst daar constant naar er staat geschreven. En hij haalt eigenlijk het hele wat wij het oude testament noemen, wordt aangehaald door Yeshua in zijn preken. En hij zegt ook steeds, er staat geschreven omdat er niets anders was. Er was alleen het geopenbaarde woord van God en dat was bestond uit de wet en alle boeken die het Oude Testament besloegen. Want het Nieuwe Testament was er niet in die tijd. Nou, ik wil nu gaan kijken van wat zegt Paulus er nou van. Paulus wordt ontzettend veel aangehaald. Maar wat zegt Paulus nou over het Oude Testament? En ook voor Paulus geldt, er was niets anders. Paulus heeft natuurlijk een aantal brieven geschreven, maar die werden naar een aantal gemeenten gestuurd, maar die waren niet wereldwijd verspreid zoals nu zeg maar de Bijbel is. Dus ook Paulus preekt alleen uit... Wat wij noemen het Oude Testament. Nou, dat ga ik bewijzen aan de hand van allerlei teksten. Ik heb handelingen helemaal uitgespit. Maar ik wil beginnen met schoolperikelen. Even een klein stukje wat ik zelf meegemaakt heb. En wat misschien ons even tot nadenken stemt. Wij hadden op de vorige school waar ik werkte. Die school bestond uit het grootste gedeelte uit moslimkinderen. Dat is wel belangrijk om dat te weten. Met een klein gedeelte die niet allemaal gelovig waren, maar dat was openbare school. We hadden op een gegeven moment een projectweek en er werd gevraagd: van moest luister, we willen een aantal beroepen onder de aandacht brengen. Kunnen jullie iets verzinnen wat zeg maar, met een toch een beetje specifieke beroepen te maken heeft? Nou, ik geef techniek. Dus ik had verzonnen: weet je wat, laat ik nou eens met klein metaal beginnen. Van een edelsmid. Dat is een van mijn hobby's, is sieraden maken. Ik denk, weet je wat, misschien leuk om dat aan de tweede klas kennis te laten maken met wat sieraden maken. Dus ik had spullen aangeschaft. Sieraden maken, dus ik had tangetjes, hele radplam aangeschaft, netjes alles in bakken, heel veel kralen, uh, zilverdraad, nou, noem maar op, alles wat je nodig hebt om wat leuke sieraden te maken, wat oorbellen, dus ik had een heel blad met voorbeelden meegenomen, oorbelletjes, ringen, armbanden, noem maar op. Heel erg leuk, werd met ontzettend veel enthousiasme werd het onthaald in de klas, ze hadden nog nooit meegemaakt, wat een geweldig iets. Nou, we beginnen, echt serieus, mijn eerste les aan het eind van de les we gaan opruimen wordt verzameld de helft van het spul weg gewoon verdwenen en dan zat ik ik kreeg nog een hele hoop klassen en het was niet meer mogelijk want de helft was weg maar ook niet alleen het helft van het materiaal maar ook gereedschap een groot probleem Dat nou was een van de stellingen op school de moslim mogen daar niet mee geconfronteerd worden want dan pleeg je eerroof dus je kunt niet zeggen moest luisteren iemand heeft die spullen gejat en die moeten terugkomen mag niet is verboden dus je moet het op een andere manier moet je het brengen en die manier en dat is serieus dat staat beschreven die manier is om te zeggen joh misschien is er wat naar beneden gevallen in jullie tassen de serieus dus ik moet vragen aan de klas joh, moest luisteren jullie even je tassen controleren wat misschien zijn er spullen in jullie tassen gevallen en ja zeg een meisje die pakt het uit de tas in zakken echt grote zakken vol met tangetjes, met heel de rattenplom in haar tas gevallen meneer het is in mijn tas gevallen en dan moet je ze bedanken dan moet je echt zeggen joh geweldig dat je het gevonden hebt want nu kan ik verder met de rest van de klas. je moet ze prijzen en je zit wel met een probleem althans ik zat met een probleem ik heb het gedaan omdat het voorgeschreven is maar wat doe je dan met de Nederlandse kinderen die dan uit de Nederlandse cultuur komen? Als het daarmee gebeurd was, dan had ik de ouders geroepen. En ik had een gesprek gehad met de ouders onder vier ogen en luisteren. we gaan dit aangeven, want dit is diefstal. Zo noemen we dat in Nederland. En dan kun je niet meer wegkomen. En waarom moeten wij de moslimkinderen anders behandelen als onze Nederlandse kinderen? Nee, het zijn natuurlijk allemaal Nederlanders, maar je, je snapt een beetje wat ik bedoel, denk ik. Nou, dat geeft even weer dat je een heel raar iets hebt dat gebeurt tegenwoordig in onze klaslokalen er zijn twee maten waarmee gemeten wordt nou dat is even de start denk er rustig over na ik hoor heel graag suggesties later wie heeft de oplossing voor dit probleem het is echt overal algemene er zijn een aantal specialisten die hebben daar specifieke boeken voor geschreven die moest ik lezen ook hebben we gedaan en dit zijn dus de oplossingen die door hun aangedragen worden want anders dan schaadt je de moslimgemeenschap. Het is heel raar. Eerroof. Ze hebben hun eer zelf geroofd. Want ze, ze stelen. Nee, zeggen ze. Als je hun confronteert met hun gedrag. Dan pleeg je eerroof. En dan krijg je een probleem. Want dan krijg je de vader. Met de oom. Met de broer. Dan krijg je allemaal op bezoek. De hele club. Want je hebt eerroof gepleegd. Oké. Okay. Dat is even het, de start. Nou, is dit correct? Kun je zelf invullen, denk ik. Goed, de vorige keer was ik gestart met het uitgangspunt van Yeshua... dat Yeshua niks anders gedaan heeft dan wat hij de Vader heeft zien doen en horen. Het uitgangspunt van Paulus is dit. Maar dit erken ik, en dat zei hij dus op het moment dat hij gearresteerd werd... dus dat was nadat hij al die brieven geschreven had. Maar dit erken ik, Paulus, voor u... dat ik volgens die weg die zij secte noemen... op die manier de God van de Vaderen dien... en dat ik alles geloof wat er in de wet en in de profeten geschreven staat... Alles geloof, zegt hij. Nou dat is raar, er wordt zoveel gezegd, jongens luisteren, Paulus moet niks hebben van de wet. Die zegt, jongens luisteren, dat geldt niet meer, dat is allemaal vervuld in Christus, dat is, dat is er niet meer. Oké, okay, dan vind ik dit een beetje vreemd dat Paulus dit dus eigenlijk zegt als hij gearresteerd wordt. Ik ga kijken wat hij doet in handelingen. Handelingen 13, vers 17. Hij zegt De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zijn vreemdelingen waren in het land Egypte. En dan heeft hij heeft hem met een machtige arm eruit geleid. Nou, waar gaat het dan over? Gekozen uitverkoren. Dat betekent dat dan, eklomai. Maar hij verwijst direct naar Exodus. Dit nu zijn de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam met zijn gezin. Nou, dan krijg je het raadje: Namen, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebelon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. En Jozef, was er al, hè. Dus die zaten niet in, met Jozef, was er al, hè. Handelingen 13, vers 18. En hij heeft gedurende de tijd van 40 jaar hun doen en laten verdragen in de woestijn. Ook dat is een rechtstreekse verwijzing naar Exodus. Want de Israëlieten aten 40 jaar lang het manna. Totdat ze bij bewoond gebied kwamen en de manna stopten en ze konden eten van. De opbrengst van het land Kanaan, nummer 14, staat exact hetzelfde. Omreikomstig het aantal dagen dat u het land verkend heeft, 40 dagen, zullen jullie 40 jaar voor elke dag een jaar in de woestijn verblijven. Als straf. En Psalm 95, vers 10, 40 jaar heb ik gewald van dit geslacht, En dat wijst ook weer terug naar de tocht door de woestijn van die 40 jaar. Ik ga er even heel snel doorheen, want ik heb behoorlijk wat slides. Nadat hij in het land aan zeven volken uitgeroeid had, verdeelde hij hun land onder hen door het lot. Ook dat is iets wat Paulus dus vertelt in zijn preek en is een rechtstreeks verwijzing naar Jozua 14. Door het lot werd hun het erfelijk bezit toegewezen, zoals de Heer door de dienst van Mozes geboden had met betrekking tot de negen en een halve stam. Want die andere stammen hadden over de Jordaan hun erfgoed gekregen. Daarna gaf hij ongeveer 450 jaar rechters tot aan de profeet Samuel. En dat staat vermeld in richteren. De heere deed richters opstaan. die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Handelingen 13, vers 21. En van toen af vroegen zij om een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis. een man uit de stam van Benjamin. 1 Samuel acht. Nee, dus niet uit de Torah, maar dan uit. 1 de... Samuel. En ze zei tegen hem: Zie, u bent oud geworden. en uw zonen gaan niet in uw wegen. stel daarom een koning over ons aan. Want dan doen we mee met de volken om ons heen. Hosea 13. In mijn toren... Gaf ik u een koning. Dus het was natuurlijk niet in zijn gunst dat hij Sal gaf, maar hij gaf in hun toorn. Gaf hij de een koning. Totaal anders als bij David, want David gaf hij in gunst. En zal niet. En dan staat er ook: hij nam Sal ook weg in zijn verbolgenheid. 1 Samuel 9, vers 15: de Heer had namelijk de dag voordat Sal kwam. voor het oor van Samuel onthuld dat zal zou komen. Handelingen 13, vers 22. En nadat hij hem had afgezet, verwerkte hij David voor hen tot koning. Nee, dat is ook weer heel apart. En net zoals Yeshua verwekt werd, staat hier heel duidelijk bij. David werd verwekt als koning. Hij was gewoon schaapsherder Totdat hij dus, zeg maar, dus gekozen werd en gezalfd werd door Samuel. Maar hij werd verwekt als koning. Dat staat er. En hij gaf ook getuigenis. Dus ik heb David de zoon van Isaïe gevonden. Alsof God iets moet vinden. Nee? Maar toch heeft God het van tevoren al gezegd moest huisteren. Uit dat geslacht zal mijn zoon geboren worden, mijn grote nageslacht, een man naar mijn hart die alles zal doen wat ik wil. Is dat waar geworden in Davids leven? Nee, dat is in Davids leven niet waar geworden, maar wel in het leven van zijn grote zoon. En daar wordt dan eigenlijk ook naar verwezen. 1 Samuel 16 vers 12, en toen stuurde hij een bode en bracht hem, hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. Het gaat dus over David die van het veld afgeroepen wordt. En de Heer zegt tegen Samuel, sta op en zalf hem. ...want deze is het. Psalm 89, vers 21. Ik heb David mijn dienaar gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En dat is dan gebeurd door middel van Samuel. Handelingen 13, vers 32. Wij verkondigen u de belofte... ...die aan de vaderen gedaan is. En dat is echt... echt ...nou ja, vanaf Abraham, noem maar op... ...zijn constante de beloftes gegeven... ...over wat er zou gebeuren... ...wat God voorzien had... Begint al in Genesis vers 3, vers 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Met een hoofdletter: Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En dat wordt door behoorlijk wat teksten gestaafd. In uw nageslacht zullen elke volken van de aarde gezegend worden. omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Genesis 26, 4: Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel, en uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. De scepter zal van Juden niet wijken, en evenmin de heersersen van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzamen. Een profeet uit uw midden, Deuteronomium 18. Twee samen wel zeven. Wanneer u daar voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling naar u, die uit uw lichaam voorkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Constant allemaal referenties uit het Oude Testament. Psalm 132. De Heer heeft David in waarheid gezworen en zal er niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Allemaal dingen die dus nee, ook nog zullen gebeuren. Jezaja 4. Op die dag zal de spruit van de Heer tot een heerlijk sierad zijn en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen die in Israël ontkomen zijn. Jezaaier 7, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. Zie, de maag zal zwanger worden, ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Zie, de Heer, Heer, met kracht zal Hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft Hij bij zich, zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Zie, er komen dagen, spreekt de Heeren, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Zie, je, komen dagen, spreekt de Heer dat ik het goede woord gestand zal doen, dat ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. Ik zal over hen één herder doen opstaan en die zal, zal ze wijden, mijn knecht David. Hij zal ze wijden en hij zal een herder voor ze zijn. En het gaat maar door eigenlijk. Hè? Mijn knecht David zal koning over hen zijn, voor hen allen zal er één herder zijn. Ze zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden.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 En ook in Daniel, u moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren. En om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Nou, dat zien we voor onze ogen gebeuren. Het is, heel veel is herbouwd. Jeruzalem is enorm uitgebreid. Maar het zijn wel benauwde tijden. Het gaat allemaal niet in vrede. Het is nog steeds geen vrederijk. Nee, er gebeuren de afschuwelijkste dingen. worden aan alle kanten worden ze belaagd. En vervolgd handelingen 13, vers 33, zoals ook in de tweede persoon geschreven staat. U bij mijn zoon, heden heb ik u verwekt, zegt Paulus. En het staat in persoon 2, vers 7, exact dezelfde tekst. Ik heb er ook eens ontzettend veel bewondering voor. Als je begrijpt dat Paulus, die had natuurlijk. Euh, nou, ik, ik, dat staat allemaal in rollen, hè? dus Paulus is een ontbreken. Die moet dit wel allemaal uit zijn hoofd hebben geleerd. Hè? Dus Zij kan niet zeggen, maar dus al die rollen, uitgezette rollen van de standaarden en zo en uh, dat zie je dan voor je. Dat is gewoon niet te doen. Wij hebben natuurlijk makkelijk met zo'n Bijbel. Ik heb het nog maar, ik heb gebruikt dan een app zeg maar, dus dat is nog helemaal makkelijk. Bij hun, dat is nog steeds zo, wordt ontzettend veel, wordt eigenlijk allemaal gememoriseerd vanuit hun hoofd. Hè? Niks opschrijven, nee, je moet het uit je hoofd weten. Ik heb daar heel veel bewondering voor. Halinger 13 vers 34 en dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan om niet met de ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Jezaja 45 vers 3 is dat. Neig uw oren en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten de betrouwbare gunsbewijzen aan David. Steeds een rechtstreekse verwijzing uit een stuk uit het oude testament. En het maakt eigenlijk niet uit waar het staat, want hij gebruikt het hele Oude Testament. Handelingen 13 vers 35. En daarom zegt hij ook in een andere psalm. U zult de heilige niet overgeven om ontbinding te zien. En hij verwijst dan naar psalm 16 vers 10. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Dat is ook niet gebeurd met Yeshua. Hij heeft geen ontbinding gezien. Immers David is ontslapen. Als, als bewijs dat Yeshua dus geen ontbinding heeft gezien, zegt Paulus, David is ontslapen Omdat dat had hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had en hij is bij zijn vaderen gelegd. Zelfs zijn graf is onder ons, zegt hij. Daar kun je zo naartoe lopen, iedereen weet het en David heeft wel ontbinding gezien. David ging bij zijn vaderen te rusten en werd begraven in de stad van David, de stad in 1 Koningen 2 vers 10. Handelingen 13 vers 41, zie verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Jezaai 28, daarom hoor het woord van de Heer, uw spotters, uw heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. Habakkuk 1 vers 5, zie onder de heidende volken en als gauw verbijster u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het u verteld wordt. Rechtstreekse aanhalingen. Handelingen 13, vers 46. Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Praat u dus rechtstreeks tegen de Joden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. zie, wij wenden ons tot de heidenen. Halleluja. Daar hebben we nog steeds profijt van. Exodus 32, vers 10. Nu dan laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt. En ik hen vernietig. Dat zegt God tegen Mozes op het moment dat ze dus die. die dat offerkalf hebben gemaakt. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Nou gelukkig weigert Mozes dat. En werpt u het uit terug naar God. Van wat zullen de volken dan over u zeggen. Dat u niet in staat was om Israël naar hun land te brengen. Jezaja 55 vers 5. zie u zulke volk roepen dat u niet kende. En dat voordat dat u niet kende. Zal naar u toesnellen omwille van de heren uw God. Voor de heilige van Israël. Want hij heeft u verheerlijkt. Nou ik vind dat heerlijk. Hè? Want wij zijn natuurlijk een volk wat wij dat er niet bij hoorde. En wij mogen erbij gaan horen. Doordat God besloten heeft dat de heidene volken er ook bij mogen horen. Handelingen 13 vers 47. Zo heeft immers heeft de Heer ons geboden. Ik heb u een licht voor de heidenen gesteld. Omdat u tot zaligheid zou zijn tot aan de uiterste van de aarde. Het gaat over de Israëlieten. Dat was de bedoeling. Het bedoeling van het volk Israël dat het uitverkoren was. Was om het evangelie te prediken. En om licht te zijn voor alle volken. Dat is helaas niet waarheid geworden. Nog niet. Het zal wel waarheid worden denk ik. Isaiah 42 vers 6, ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid, ik zal u bij de hand grijpen. Ik zal u beschermen, ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Allemaal profetieën die nog steeds tot vervulling moeten komen. Handelingen 13 vers 47, zo immers heeft de Heer ons geboden, ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, omdat ik tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Isaiah 49 vers 6, Waarin Yahweh zegt, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. En dan komt er iets wat natuurlijk een ontzettend mooie belofte is voor ons. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidevolken, om mijn hel te zijn tot aan het einde der aarde. Wat een geweldige boodschap. Handelingen 14, vers 10, zei hij met luide stem, sta recht op uw voeten en er sprong op en liep rond. Jezaja 35, vers 6, dan zal u de kreupelen springen als een hert. De tong van de stommel zal juichen, want in de woestijn zullen water zijn wegbanen en beken in de wildernis. Vers 15, mannen, waarom doet u dit? He, het gaat over dat u mensen die willen gaan offeren aan Paulus en Silas. Ook wij zijn mensen net zoals u, en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren... tot de levende God die de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Nou, dan gaat u terug naar Genesis. He, Genesis 1, in het begin schiep God hemel en aarde. Psalm 33, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt... Psalm 124 vers 8 en 146 vers 6, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, allemaal letterlijke aanhalingen die uit wat wij noemen het oude testament komen. Handelingen 14 vers 16, hij heeft in de tijd die achter ons ligt, al de heiden hun eigen wegen laten gaan. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat ze in hun eigen opvattingen voorgingen. Dat staat op Psalm 81 vers 13. En God de kenner van harten heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de heilige geest te geven, evenals aan ons. 1 Kronieke 28. En dan denk je, hè, de heilige geest wordt daar al over gesproken? Ja, daar wordt daar al over gesproken. En jij mijn zoon Salomo. Ken de God van je vader en dienen met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heer het doorzoekt alle harten. Hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. 1 Kronieke 29, en ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billijk is. Psalm 7, vers 10, laat toch een einde komen aan de slechtheid van de Godlozen, maar door de rechtvaardige standhouden, o rechtvaardige God, die harten en nieren beproeft. Ook Jeremia spreekt ervan in vers, uh, hoofdstuk 11, vers 20, de Heer van de lege de rechtvaardige rechter, u die de Heer, de nieren en de hart beproeft, laat u uw wraak aan hen zien, want aan u heb ik mijn rechtszaak bekendgemaakt. Jeremia 17, ik de Heer de grond het hart en beproef de nieren. Jeremia 20, vers 12, Heer van de legermachten, die de rechtvaardige beproeft, die de nieren in het hart ziet. Het is constant weer de herhaling. Handelingen 15, vers 16, hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen en ik zal hem weer oprichten, Amos. Op die dag zal ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal ik dichtmaken. Wat hem afgebroken is, zal ik oprichten. Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af. Amos 9, zodat ze de rest van Edom in bezit zullen nemen. En alle heidevolken waarover mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer die dit doet. Nou, je ziet dat het gebeurd is ook, hè? gedeeltelijk. Handelingen 15, vers 20, maar aan hen moet je schrijven. Dat ze zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden bestemd zijn: van ontucht, van het verstikte en van bloed. Dit wordt heel vaak aangehaald, maar sluister, de rest van de wet en van de Torah is weg. Want dit zijn maar vier dingen. Het heel verpand is dat zelfs deze dingen worden niet gehouden: hè? het bloed eten. Je zou ze de kost moeten geven, wie allemaal dus zeg maar dus een uh, biefstuk bestellen. Rair, dus bijna niet gebakken, waar het bloed van afdruipt. En je ziet ze lekker ervan smikkelen onvoorstelbaar vind ik, maar goed. En dat gaat rechtstreeks in wat hier staat. Hè? Dus als je al deze dingen niet doet, hoe kun je dan zeg maar de rest wel... Uh, Exodus 20 vers 3 U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat gaat over de afgoden hè, waar dus naar verwezen wordt. U mag uw dochter niet schenden door haar hoe rijdt laten bedrijven. Dat gaat dan over ontucht. En vlees met zijn leven, zijn bloed en nog in mag u niet eten. Dat is een rechtstreeks een verwijzing uit het oude testament. Uit de Torah. Handelingen 16, vers 15, toen ze gedood was en haar huisgenoten, drong ze bij ons erop aan. Als je van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heer, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan, zegt Paulus. Dus is ook weer een verwijzing naar Genesis, op het moment dat Abraham zeg maar, die engelen voorbij ziet komen en hij vraagt van kom je bij mij maaltijd houden en hij dringt er sterk bij hem op aan. Dus al die dingen, het heeft echt iedere keer een verbintenis met iets wat in het Oude Testament of in de Torah geschreven staat. Aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft omdat ik alles heb. Dat zegt dan Jacob. Hij drong zo aan bij Ezo dat Ezo het aanvaarde. Handelingen 16 vers 16. Het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten. Met waarzeggen. 1 28 vers 7. Toen zei Sal tegen zijn dienaren, zoek een vrouw van mij die geesten van doden kan bezweren. Hey, die dus een waarzeggende geest heeft, zodat ik naar haar toe kan gaan en door haar raad kan vragen. En dan verwijst ze naar een vrouw uit Endor. Handelingen 17 vers 3. Hij opende die en zette voor hen uit een, Dat de Messias moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Yeshua de Messias is die ik, zo zei Paulus, u verkondig. Psalm 22 vers 7, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk, dat staat dan op het lijden. En deze uit Berea, handelingen 17 vers 11, waren edelen van gezindheid dan die in Thessalonica, want ze ontvingen het woord met grote baritwilligheid, dus het woord wat door Paulus en Silas gepredikt werd, en onderzocht de dagelijkse schriften om te zien of die dingen zo waren. Jezaja 34 vers 16, zoek het na in het boek van de heren en lees niet één van hen zal er ontbreken. Ook weer rechtstreekse verwijzingen naar wat er geschreven stond. Handelingen 17 vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heeren van de hemel en de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Genesis 1, in het begin schiep God hemel en aarde, he, die de wereld gemaakt heeft... 2 chronieken 6, vers 30, luistert u dan vanuit de hemel uw vaste woonplaats, zegt Salomo, vergeef en geef ieder naar al zijn wegen, die u, u die zijn hart kent, u alleen kent immers het hart van de mensenkinderen. En Psalm 33, vers 6, door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Handelingen 17, vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heer van de hemel en aarde is, weer een keer een herhaling, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Psalm 124, vers 8, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, constant weer die bevestiging van wat er geschreven stond. Psalm 146, vers 6, exact hetzelfde, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is. Isaiah 66, zo zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten, waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust Handelingen 17, vers 25, hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft omdat hij zelf aan alle het leven de adem en alle dingen geeft. Verwijzing naar Genesis 2, vers 7, toen vormde de Heere God de mens uit de stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Handelingen 17, vers 26, hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen en hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Deuteronomie 32 vers 8, toen de alle hoogsten aan de volken het erfelijk bezit uitdeelden. Nagen nou, de God heeft dus alle volken hun plaats toegewezen. Toen hij Abrams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Nou, ik heb even een kaartje en moet kijken wat dus de wereld gedaan heeft. Rechte lijnen Dwars door allerlei volken heen. Waarom denk je dat er zoveel rumoer en zoveel oorlog is op de aarde? Dat komt omdat de westerse wereld ingegrepen heeft en overal rechte lijnen getrokken heeft. voor moest luisteren, laten we hier het verdelen. En ze hebben het verdeeld over Duitsland, over Engeland, over België, over Nederland en noem maar op. Iedereen moest een stukje hebben. Er zijn eerst allerlei oorlogen ontstaan uit de westelijke wereld. Hey, enorm veel gekonkel. En dat loopt dwars door allerlei volken heen. De grenzen zijn niet de grenzen die God vastgesteld had voor de volken. Vandaar dat er dus tot op de huidige dag overal een enorme rotzooi en oorlog is. Omdat de westerse wereld heeft ingegrepen in het plan van God. Handelingen 17, vers 29. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Jezaja 40, vers 18. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeet daar zilveren kettingen voor. Het is natuurlijk de triest voor woorden dat we denken dat je dus met een stukje iets wat je zelf maakt, dat je daarmee de godheid zou kunnen afbeelden. Handeling 18 vers 18. Toen Paulus er nog vele dagen gebleven was na mijn afscheid van de broeders, ook van de zusters denk ik, en vertrok vandaar per schip in gezelschap van Priscilla en Aquila naar Syrië. Nadat hij zijn hoofd in Cangreeë kaal geschoren had... Hij had namelijk een gelofte gedaan. Geldt niet voor mij. Ik ben wel kaal, maar ik heb het niet, uh, niet geschoren. <lacht> nummer, 16 vers 8, of, nummer 6, vers 18. Dan moet de Nazireër bij de ingang van de tent van ontmoeting het hoofd van zijn Nazireërschap scheren. Dus Paulus die doet iets wat ook alweer eeuwen daarvoor beschreven was: hij moet het hoofdhaar van zijn Nazireërschap nemen. en op het vuur leggen dat onder het dankoffer is. En hij kon er ook niet zomaar onderuit, hè? hij had als bevestiging zijn hoofd geschoren. Dus die gelofte die hij gemaakt had, die moest hij nakomen, want iedereen wist dat hij een gelofte had afgelegd. En God herinnert hem daar ook aan. Handelingen 19, vers 20, ze nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. Jezaja 55, vers 11, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Ik vind het zo ontzettend mooi dat, dat Paulus eigenlijk constant daaruit verwijst... en constant allerlei stukken uit het Oude Testament pakt... en dat het eigenlijk weer tot leven komt. He? En dat merk je zelf ook, dat steeds wanneer je het woord leest, het leeft. Iedere keer dan ontdek je weer iets nieuws, iedere keer dan heeft het weer een bepaalde betekenis. Handelingen 19, en 26. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkeren gemaakt heeft van de goden. En dat gaat dan over... Die Alexander die dan allemaal van die zilveren beeldjes maakte... door te zeggen dat de goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. Hoe komt Paulus erbij, zeg? Die maken wij toch? Daar staan we onbekend. Het staat vermeld in Psalm 115, vers 4. Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Hoe kun je dat door mensenhanden... hoe kun je nou iets van jezelf gemaakt hebt en deze tot God verheven? Het is te zot voor woorden. Jeremieer 10, vers 3. Want de gebruikers van die volken zijn onzinnig. Het is immers een stuk hout. Iemand heeft het uit het bos gekapt... Vakwerk met de bijl. Handelingen 20 vers 10. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. Dat gaat over dat Paulus eigenlijk veel te lang preekt en dat iemand uit het raam naar beneden stort omdat hij in slaap was gevallen en voor dood op de grond lag. In Koningin 17 vers 21. Elias strekte zich driemaal over het kind uit, riep de Heer aan en zei, Heer mijn God, laat toch de ziel van het kind in hem terugkeren. En dat gebeurt. Hetzelfde gebeurt met Elisa, die ging op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en de lichaam van het kind werd warm. Ook die, bij die kwam de ziel weer terug in het lichaam. Dus drie maal eigenlijk exact dezelfde gebeurtenis. Handelingen 20 vers 30, en dat uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Psalm 41 vers 10, zelfs de man met wie ik in vrede leefde, zegt David, of wie ik vertrouwde die mijn brood at, heeft mijn hart nagetrapt. Handelingen 23 vers of vers 2, maar de hogepriester Ananias beval hem, of hen die bij hem stonden, Paulus op de mond te slaan. En Paulus die neemt het niet. Hè? Waar zeggen, zegt, je moet toch je andere wang toekeren. Dus als je slaan, dan zeg je, zeggen, joh, sla nog maar een keer. Hè? Niks, zegt Paulus. Toen kwam Zedekir, dus keer de zoon van Kenaar naar voren. Hij sloeg Michel op zijn kaak en zei, langs welke weg is de geest van de heren van mij weggegaan om tot u te spreken? Passoe liet de profeet Leremia slaan en zette hem in het blok dat in de bovenste Benjaminpoort aan het huis van de heren was. En Paulus die zegt tegen die man, dus tegen de hoge priester. God zal u slaan, wit gepleisterde wand. Ik vind, nou, ik vind het een geweldige uitdrukking eerlijk gezegd. Ik zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken over een de wet. En geeft u bevel tegen de wet in om mij te slaan. En dat is dus een verwijzing naar Deuteronomie 17 van 9. Eerst moet de hand van de getuige tegen hem keren. En hij was rechter, die hoge priester. Er was dus geen getuige om hem te doden daarna de hand van heel het volk. Dus hij draait het eigenlijk om, die hogepriester. En daar gaat Paulus dus tegen de keer. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen, staat er in deutonomie. Maar Paulus die komt wel tot inzicht. Hij hoort dat het de hogepriester is. En Paulus, oh sorry, dat wist ik niet. Ik wist niet dat het de hogepriester is. Want er staat geschreven, u mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk. Nou, dat is verwijzen in Exodus 22, vers 28. U mag de rechters niet vervloeken. En de leiders van uw volk mag u niet verwensen. Ondanks, wat er ook gebleken is, dat ze dus onrecht plegen. Hè? De hogepriester was niet recht... En Paulus had gelijk in wat hij zei, maar toch zegt Paulus, sorry, dat had ik niet mogen doen, ik mag geen kwaad spreken. 5 vers 16, ik antwoordde hun dat de Romeinen niet de gewoonte hebben bij wijze van gunstement tot de dood over te leveren. Voordat het beschuldigde tegenover de beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid gekregen heeft om zich te verdedigen tegen de beschuldiging. nummer 17, vers 4, en dan wordt u verteld en u hoort dat, dat moet u het goed onderzoeken en zie, is het de waarheid, dan staat de zaak vast is zo'n gruwelijke daad in Israël gedaan. Dus het wordt altijd aan de hand van getuigen. Handelingen 26, vers 6. En nu sta ik hier en wordt geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Nou, dan komt er een hele rij van teksten die dus over de hoop gaan. Die dus hebben we beschreven staan in het geopenbaarde woord van God. Ik zal vijandstap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Nou, dan ga ik even heel snel daar overheen. Want er staan heel veel teksten die allemaal over die hoop gaan. De scepter zal van jullie niet wijken. Een profeet uit uw midden. Een nakomeling na u. Nou, het staat vol met allemaal teksten. Een van de vrucht van schoop zal ik op uw troon zetten. De spruit van de here tot de heerlijk sieraad, zegt Jezaja. Jezaja zegt ook dat hij de maag zal zwanger worden. Allemaal teksten die over die hoop gaan. Skip ik even door. Nou, dat gaat door tot Daniel, Micha. Handelingen 16, vers 18, om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, omdat ze vergeving van de zonde ontvangen en de erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Isaiah 60, vers 1, sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Handelingen 27, vers 35, en toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen en na het gebroken te hebben, begon hij te eten. 1 Samuel 9 vers 13, wanneer u de stad binnenkomt, zult u hem vinden, en dat gaat het dan over Samuel, voor hij de hoogte opgaat om te eten. Het volk zal immers niet eten totdat hij komt, want hij zegent het offer en daarna eten de genodigden. En dat wordt dan tegen Saul verteld, die er op zoek is naar de profeet. Handelingen 28 vers 26, nou, ga naar dit volk toe en zegt met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Jezaja 6 vers 9, toen zei hij, ga en zeg tegen dit volk, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. En Ezekiel 12 vers 2, mensenkind, u woont in het midden van een ongehoorzaam huis. Ze hebben ogen om te zien, maar ze kijken niet. Ze hebben oren om te horen, maar ze luisteren niet, want ze zijn een opstandig huis. Nou, dat zijn even de aanhalingen, helemaal uit handelingen. Heb ik alle aanhalingen even zo laten zien kom ik even terug op het eerste stukje, terugkomend op de schoolperikelen. Is het eerlijk om allochtone kinderen, mag je niet meer zeggen, anders te behandelen? Wat vinden jullie daarvan? Is dat eerlijk? Nee. En waarom is dat niet eerlijk? Omdat het ook tegen de schriften is. Tegen de schriften? Ja, tegen de schriften. Deviticus 24, vers 22. Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetene, want ik ben de Heere uw God. Ik ben Yahweh, staat er. En Yahweh heeft het over dat er één recht geldt in het land. En dat hoort dus ook voor ons zo te zijn. Maar ook gelden de woorden van Yeshua. Matthäus 12, vers 25. Yeshua echter kende hun gedachten en zei tegen hen, Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Nou, ik denk dat Nederland dat... ...grote billboarden moeten zetten van Moesluister, elk koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, dat wordt gewoon verwoest. En je ziet het eigenlijk voor je ogen, je ziet het in heel Europa, het wordt verwoest. En waarom? Omdat we twee wetten gaan hanteren. We hebben een wet voor onszelf... En dan moeten wij als Nederlanders en als Duitsers, en noem maar op, moeten wij aan voldoen. En we hebben een wet voor de moslims, want die mag je niet confronteren met allerlei dingen. Hey, er mogen dingen niet in de pers komen. En je ziet het nou, hey, in Duitsland is het openbaar geworden. Er worden vrouwen aangerand, er worden verkracht. Het mag eerst niet in de pers komen, want anders dan pleeg je eerroof naar de moslims. Het mag niet. En wij gaan dus ten onder. Dat zegt Yeshua. De conclusie... Zal het koninkrijk van God dan gaan bestaan uit twee kampen? Het ene deel, de autochtone, om dat even zo te zeggen, de joden, de houders van de wet en de profeten. Het andere deel, de alochtonen, de christenen, wetteloos, sabbatloos, goddeloos, want ze erkennen meerdere goden. Zouden ze zelfs de vier geboden uithandelingen 15 niet? Zou dat niet betekenen dat het koninkrijk van God dan verdeeld wordt... En als het verdeeld is, dan wordt het volgens Yeshua verwoest. En dat kan nooit gebeuren. Jawe heeft de profetie uit laten spreken dat zijn koninkrijk tot in eeuwigheid zal zijn. En dat koninkrijk dat zal bestaan uit één volk. Wat samengevoegd wordt. Het bestaat niet dat er dan twee wetten gelden. Eén die dus de Torah en de profeten moet houden. En de andere deel, jongens, jullie bekijken het maar. Doe maar wat je wil, want jullie zijn al gered. Dat gaat er bij mij niet in. Dus zal en kan er maar één wet gelden. Dat is mijn conclusie. Het kan volgens mij niet zo zijn dat het koninkrijk gaat bestaan... en dat er dus een jood en een christen naast elkaar en dat een jood zijn eigen hout en alles wat geschreven staat... en die andere zegt, ja, maar dat geldt van mij niet, joh, want ik ben vrijgezet. Oh, maar je bent toch een broer van mij in Christus? Maar hoe, hoe, hoe kan dat dan? Ja, jongen, je hebt gewoon pech. Je hebt gewoon pech dat je jood bent. Jij ja, moet je eigenlijk aan al die dingen houden. Ik niet. Ik ben gewoon vrijgezet. Nou, dat gaat er bij mij niet in. Sorry. Kan niet. Besluit. Handelingen 5. Er kwam iemand die hun berichtte en die zei... Zie de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber en met de dieners heen en bracht hen zonder geweld mee... want ze waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen ze hen gebracht hadden, leidden ze hen voor de raad. En de hogepriester vroeg hun... En dat gaat dan over de discipelen. Hebben wij u niet de strengste bevolen dat u in de naam van Yeshua niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld. En u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Nou, dat is een enorm mooi gebed, denk ik. Hè? Dat dat werkelijk waar zou worden. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vader... Hè? Heeft Yeshua opgewekt die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Yeshua heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. En toen die fariseers en de schrift dat hoort, toen barsten ze van woede en ze maakten plannen om hen te doden. En dan gebeurt er iets ontzettend moois in die vergadering. Er staat een man op, een farizeeër, Gamaliel. Een leraar van de wet, staat er. Die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou moeten staan. Heel wijs, hè? Hij wil gaan overleggen. Hij zegt, joh, laat even die mensen even buiten. Dan kunnen we rustig even overleggen. Niet alles wat wij zeggen is voor hun oren bestemd, blijkbaar. En hij zegt tegen hen, islidische mannen. Wees op uw hoede. En bedenk wat u met deze mensen wilt gaan doen. Voorheen was er iemand opgestaan, die heette Teudas. En die zei dat hij wat was. En hij had een aanhang van ongeveer 400 man. Hij is gedood. En alle die naar hem luisterden zijn verstrooid. Je hoort er niets meer van. Hij is gewoon verdwenen. Het is gewoon weggegaan. En na hem stond Judas de Galilee op In de dagen van de inschrijving. Dus de tijden van de geboorte van Yeshua. Hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En ook deze is omgekomen. En allen die naar hem luisterden. Zijn uiteengedreven. Het bestaat gewoon niet meer. Ook weer een soort hype die opgekomen is. en die nadat hij overleden was. gewoon. Ja, uitgestorven is eigenlijk. heel zijn beweging. En nu zeg ik, houd u ver van deze mensen. en laat hen gaan. Want als dit voornemen. of dit werk van mensen afkomstig is. dan zal het afgebroken worden. wat we ook hebben gezien met die twee anderen. Maar. Als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. Wijze man. Wijze man. En ze lieten zich door hem overtuigen. En toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geesten zij hen, dat is dan wel jammer hè, en geboden hun dat ze niet zouden spreken in de naam van Yeshua, en ze lieten hen gaan. En de apostelen gaan weg uit de tegenwoordigheid van de raad, en waren verblijd dat ze waardig acht waren omwille van zijn naam, Smaadheid te leiden. En het was te willen dat de christelijke wereld ook eigenlijk zich laat overtuigen. Door deze oproep Ik moest luisteren. Als deze hele Messiaanse beweging, als dat van God is, laat het dan gaan. Als dat niet zo is, dan zal het uit zichzelf verdwijnen. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn oproep aan de christelijke wereld, de christelijke kerken. Ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven. En Yeshua, de Messias, te verkondigen. Amen.